Op het Tahrirplein in Cairo staat nog maar een handjevol demonstranten. De meeste betogers hebben het plein, na de beloftes van het Egyptische leger, in de loop van de nacht verlaten. De legertop kondigde gisteren een nieuwe grondwet aan waarover het volk mag beslissen. Ook werd het parlement ontbonden en is er een overgangsregering gevormd. Binnen zes maanden worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Tuinders in het Westland hebben vorig jaar veel minder gefraudeerd dan het jaar daarvoor. Bij 18 procent van de geïnspecteerde bedrijven waren mensen illegaal aan het werk... of kregen minder dan het minimumloon betaald. In 2009 was het nog 26 procent. Wel wordt er, vergeleken met het gemiddelde in de tuinbouw in de rest van het land... nog altijd veel gefraudeerd in het Westland.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 Het afgelopen jaar is bijna 30% meer elektrische apparaten ingezameld en gerecycled dan in 2009. De stichting WeCycle, die de inzameling doet voor alle gemeenten en de kringloopbedrijven, heeft deze cijfers bekendgemaakt. Vooral de inzameling van grote apparaten als wasmachines en vaatwassers nam toe, met ruim 90%. Irene Wust is in Calgary wereldkampioen allround Schaatser geworden. In de slotrit reed ze tegen de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova, die in de algemeen klassement derde werd. Christine Nesbit uit Canada werd tweede. Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Rus Ivan Skobrev voor de Noor havard -Bukko. Het brons was voor Jan Blokhuizen. Het weer regen, eerst in het westen, later ook in het oosten. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen vooral in de ochtend zon, in de middag is er meer bewolking en de temperatuur verandert weinig.